Ook had ik een ondraaglijke dorst. Uh, uh. Uh. Uh. Wat is dat? Ik kan me niet bewegen. Ik hoor iets vreemds. Ik, ik voel ook wat vreemds. Het is net alsof er een... alsof beestje over mijn been loopt. Zou ik in een mierendig zijn genoeg? Ja. Het kriebelt. Even krabbelen. Zelfs met. Maar dan kan ik niet bewegen. Het zal verstijfd zijn. Misschien doe ik toen meer gezien. Nee, maar... ja, dat zal wel niet kunnen. Wat wil ik toch. Ik gelukkig ook op, op mijn schouders. Ik kan niet zien dat ik... Ik kan mijn hoofd haast niet bewegen. Wacht, ik... Ja, een beetje kan ik mijn nek wel draaien. Nou, mijn ogen helemaal in mijn ooghoeken...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 Zet eind ze terug. Ze blazen de aftocht. Ik blaas ze weg. <tie> Ow. Ow. Wat doen ze nou? Ze schieten hun pijltjes in mijn wang, geloof ik. Het, het lijkt me wel speld Dat doet pijn. Flink pijn. Ik zal ze, die kleine lummeltjes. Ik, ik vermoed wel wat ze gedaan hebben. Ze hebben me gevonden en me vastgebonden op de een of andere manier. Zelfs mijn haren zijn vastgebonden. Wie weet hebben ze me wel met duizend draadjes verankerd. Als een schip aan de kade. Maar ik ruik nog wel los. Eén, twee... Au. E oh, goeie help. Ze, ze schieten weer pijltjes om af te prikken oh. ik, ik zal me maar rustig houden.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 Soldaten sloegen pennen in de grond. En met duizenden draden werd de schipbreukeling. Die voor de lilliput als een reus van ongekende afmeting was. vastgebonden op zo'n manier dat hij nauwelijks een vin kon verroeren. Bummeroem, weer weer. luisterde een poosje. En besloot duidelijk te maken dat hij dorst had. Hij smakte met de lippen. O, oh, oh, dorst. Wat heb ik een dorst? Ik versmacht.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 Daar stonden op de trapjes andere lilyputtels die de vaat aanpakten. Ze tilden de vaatjes hoog op en gootten de inhoud door een schenkgat tussen Gulliver's lippen. Het ging met druppels tegelijk, zo leek het tenminste voor Gulliver. Het duurde een uur voor de dorst van Gulliver was gelest. Dat was geen wonder, want een vat bevatte niet meer drank dan een half vingerhoedje. Een vingerhoedje van een gewoon mens dan. Nadat Gulliver voldoende had gedronken...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 Het voertuig piekte en kreunde aan alle kanten, maar ik kunnen verwerken niets van de reis. En toen hij wakker werd, was hij in de hoofdstad van Lilliputters. Hij lag vastgebonden aan kettingen bij een tempel. Ja, voor hem was het maar een tempeltje van geringe afmetingen. Maar voor de Lilliputters was het de grootste tempel die daar ooit was gebouwd. Wow, ik heb lekker geslapen.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 Hij liet het rustig toe dat honderden lilyputters over hem heen kopen om zijn geweldige afmetingen te bekijken. Maar zoals het bij alle het geval is, waren er ook bij de lilyputters een paar dorfallen. Ze schoten pijlen af op zijn gezicht. O, oh, ah, bijna in mijn oog. Het zijn spelde prikjes, maar aan je ogen kun je niet veel hebben. Commandant, pak ze. Of de commandant kunnen verstomd, weet niemand, maar hij begreep hem wel.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 En de rest van het leven van muziek. Ach, ach, ach, het was een prachtig gezicht. En toen het leger voor de helft was gepasseerd, vulde hij een pistool, richtte het naar de wolken en trok de haan. De gevolgen waren ontzettend. De paarden sloegen op vol en het muziekkorps raakte uit de maat en speelde ijselijk vals.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 De hoge hakten. U bedoelt de hakken zoals die aan schoenen en laarzen zitten. Precies, Gulliver. De laag hakken hebben de minste plaats, maar de meeste macht. Zoals je begrijpt, ben ik laag Dat begrijp ik. De hoge hebben de meeste verbeelding. Ze proberen alle hak aan zich te trekken. Maar hun werkelijke macht is niet zo groot. En dat beseffen ze nu.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 Heeft Lilliput dan een vijand? Anders zouden we toch geen leger hebben, vriend Gulliver. Dat is waar, Pipian. Onze vijand is het volk van Blyphescu. Een onbeschaafd volk dat woont op een eiland in zee. Onbeschaafd? Zeker. Ze pellen een ei aan de spitsepunt. Terwijl iedereen weet dat je beter de punt kunt stukbreken als je een eitje wilt pellen. Uh, uh, ja, is dat de oorzaak van de vijandschap? Jij vindt het een onbetekenend meningsverschil, merk ik.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 Toen de bemanningen van de oorlogsschepen van Plevescu Gulliver zagen, sprongen ze als één man van boord. Maar de soldaten van het leger namen hun pijl en boog en schrokken honderden pijltjes af op Gulliver. kijk. Oh, oh, oh, kom, die dingen brengen gemeen. Ik, ik zal mijn ogen moeten beschermen. Ach, pas ik heb nog een bril, dat was ik vergeten. Zo even opzetten. Ja, dat gaat wel heel wat beter.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 Brand! Brand! In de Koninklijke Paleizen, Brand! Een ontzettend eroom! Dus ik kan er zo brand! de Koninklijke Paleizen was brand ontstaan. Snel grepen de vlammen op zich heen. Natuurlijk had hij niet te een met dappere met tapperen Maar men moest de brand blussen met behulp van emmertjes water. En in iedere emmer ging niet meer dan een vingerhoek water. We redden het nooit!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 De opvarenden van de avontuur hadden echter weinig geluk. In het vreemde land was geen spoor te bekennen van iets dat het drinkwater leek. Nergens een bron, nergens een beek op een riviertje, nergens een zoetwatermeertje. De zeelieden zochten aan de kust en Gulliver ging op zijn eentje wat verder landinwaarts. Ik dwaal nou al een hele tijd. Ik, Ik zal maar eens terugkeren. Huh. Vogels vliegen er hier wel.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 De zee aan de ene kant, aan de andere kant een land waar zo'n groot wezen woont. Dat wordt een moeilijke zaak voor een nietig schepsel, zoals ik ben. Ja, een nietig schepsel. Nou, besef ik pas goed wat dat betekent.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 Ik kan me niet meer verstoppen. Help! Een reus pakt me alsof ik. alsof ik een insect ben. Laat me los! Help! Ik bijt in je vinger hoor. I, I, I, nee. Oh, nee, laat ik dat maar niet doen. Culliver werd opgepakt. Eén van de reusachtige bekeek van alle kanten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 Oh, zo te zien. Een reusachtige vrouw met lange haarlokken. Haar als kabeltouw. Maar oh, Het lijkt erop dat ze me eten wil geven. Ja, schoteltje melk. <laughs> Alsof ik een poes ben. Nou, schoteltje. Het lijkt wel een kookpot voor een weeshuis. Nee, ik zou wel een slokje lust. Eens dus even proeven. Nou, mm. oh, het smaakt. Gulliver werd als huisdier opgenomen in een gezin van reuzen. Een vader, een moeder en een allerliefst dochtertje, Een klein meisje tenminste in het land van de reuzen. Ze was maar 10 meter lang. Glumdaanklitsch heette ze. Ze werd verzorgster van Gulliver. Ze zorgde voor hem zoals een gewoon kind dat voor een poes deed. Gulliver ging veel van haar houden. Ze leerde hem de taal van de reuzen spreken. Maar voor Gulliver met Glumdaklitsch kon spreken, moest hij een boer vreemde avonturen beleven. Ik heb heerlijk gegeten vandaag. Glumdaklitsch heeft een bed voor me gemaakt. Pop een beetje, wat oude lappen, een oude doos. Ik denk dat ik maar een poosje ga slapen. Hmm, ah, het ligt verrukkelijk op die oude lapjes. Hé, wat was dat? Ik zeg mijn ooitje. Oh, een monster. Maar ik kijk me vriendelijk aan. Allemachtig. Het is een poes. Een reusachtige poes. Een monster. Nee.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 wat uh, eh? is er nou weer aan de hand? Een mens kan hier geen oor dicht doen goeie. Genade, het zijn muggen, Reuze muggen. Ze lijken me aan te willen vallen. Ze gaan me steken. Ah, weg, beesten. Ze, ze zijn zo grote vogels. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,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 Als je Ah, Dat vind ik geweldig. Zonder jou zou ik me heel ongelukkig voelen aan het hof. Oh, je bent toch niet voor niets, mijn troteldeer. Ah. Ah. Ah. Knuffel, knuffel, knuffel, knuffel. Ah. Je drukt me zo wat fijn. Het was waar wat Klindel Klitsch vertelde. Gelieve, ging naar het hof van de koning van Brobinak. Het land van de grootmensen.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 O, o, om elkaars krachten te meten, o, een soort wedstrijd. Nee, nee, nee. Oorlog is om elkaar een kopje kleiner te maken. <lacht> Nog kleiner dan jullie al zijn? <lacht> <lacht> dan moet ik om lachen zitten, dus op, op te bulderen van het lachen. <lacht> <lacht> <lacht> u, u, u buldert beter dan wij. Het <lacht> lijkt wel een kanon. Uh, wat is een kanon? Uh, mensen vernietigen elkaar daarmee. Wat zeg je nou? Het is vreselijk.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 De beschaafde wereld, nou, majesteit. Beschaafd? Zeker twistziek. Wat je me verteld hebt over... Uh, uh, wat zij ook weer? Uh, de beschaafde wereld, De ja, uh, Beschaving. Ja, ja, wat jij mij verteld hebt over jullie beschaving... en jullie historie, dat komt neer op, op... op haat, nijd, ijdelheid, boosheid, sluwheid... moord, bloedbaden, wreedheid. Dus is met wereldje wel, zeg. Uh, uh, zo moet u het niet zien, koning. Hm. U en uw landgenoten leven hier geheel afgezonderd van, van de beschaafde wereld. Uh, u kent onze gewoonten en zeden niet. Jij, Galver, jij bent zo'n aardig klein kereltje. Een onschadelijk beestje, maar ik geloof dat jij behoort tot een diersoort... die gruwelijk wreed is. Uh, uh, uw opvattingen over goed en kwaad zijn anders dan die van ons...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 kwam de jachthond van de koning even snuffelen aan het draaghuis van Gulliver. Hey, hey, een hond. Een, een, een monsterachtige hond. Daar kom ik niet levend vanaf. Doe nog, Help. Hey, hij snuffelt aan me. Straks met hij me dood. Help, help. Ze tanden blikkeren vlak boven. Ze tanden klapperen. Dit kost me het leven, geloof ik. Mijn deeg. Mijn deeg. Ik heb van Gullum dat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 Mijn huisarts. Het, het trilt aan alle kanten. Het, het lijkt wel of ik door de lucht vlieg. Almachtig het lijkt wel. Het lijkt wel of ik vlieg. Het was waar. Het was maar al te waar. Een grote vogel meende in het draaghuisje een lekker hapje te vinden. Hij nam de ring in zijn snavel en vloog met Gulliver boven zee. Maar daar werd hij de andere vogels aan gaan vallen en. boem! Hij liet zijn last vallen. Was je me nou?